En we blijven nog even bij de eigen composities van Van Morrison. Het derde is ook van hem en het heet Gloria.